5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Syrische scherpschutters schieten op rauwende menigte, zeggen ooggetuigen. Garnalenvissers voeren maandlang actie en minister Donner wil af van automatische brandmelders. Het weer. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht wordt het ongeveer 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het houdt maar niet op. Temperatuur ligt tussen de 21 en 26 graden. Tweede paasdag verloopt ook zonnig en warm. maar Daarna neemt de bewolking toe en wordt het iets koeler. In Syrië was het gisteren de bloedigste dag... sinds het begin van de protesten tegen het regime van president Assad. Vandaag werden tientallen betogers begraven. Correspondent Nicole de Vever, hoe is de dag verlopen? Ja, er is weer hard ingegrepen, sluipschutters die hebben het vuur geopend op de menigte. Ja, gisteren zijn er uh, volgens de laatste telling 122 mensen om het leven gekomen bij de protesten na het gebed. En een groot deel van deze mensen die werd vandaag begraven en wat je de afgelopen weken ook zag gebeuren. Die begrafenissen die lopen eigenlijk weer uit op demonstraties en daar wordt weer hard Ingegrepen, met als gevolg nieuwe slachtoffers. Ja, en zo krijg je een soort sneeuwbal van confrontaties tussen het regime en de demonstranten. President Obama die heeft het geweld scherp veroordeeld. Hebben andere landen dat ook al gedaan? Ja, vanuit Europa, de Europese Unie, een aantal uh, lidstaten die hebben uh, uh, aangedrongen bij het president om te stoppen met het geweld. Uh, die hebben het geweld scherp veroordeeld. En die roepen op dat er nu echt een politieke vrijheid moet komen. Een eind aan de corruptie in het land. Maar daar laten ze het eigenlijk bij. Nou, Obama die voegde er nog aan toe dat uh, hij het betreurt de rol die Iran uh, speelt in Syrië. Nou, Iran is een uh, belangrijke bondgenoot van het land. Ja, en als er iets gebeurt in Syrië, dan wordt er natuurlijk meteen. ...met de vinger naar Iran gewezen. Maar daar hebben de demonstranten eigenlijk niet zo heel erg veel aan... ...deze veroordelingen door uh, de internationaal. Want uh, er staan geen troepenmachten klaar om de Syrische burgers te beschermen. Ze... Om uh, in te grijpen. Ja, hebben ze wel wat aan het verzet in het parlement? Want dat schijnt er nu enig verzet te zijn, begrijpen wij hier. Ja, er zijn twee uh, parlementsleden afkomstig uit Dara. Dat is de plaats aan de grens met uh, Jordanië... waar de protesten een, uh, nu zo'n vijf weken geleden begonnen. En twee parlementsleden die hebben hun ontslag, ontslag ingediend... omdat zij als vanuit hun functie niet in staat waren hun zonen te beschermen. En zij protesteren hiermee tegen het geweld dat is gebruikt gisteren weer. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de eerste twee die opstappen. Uh, Assad die heeft de noodtoestand afgelopen weken uh, opgeheven... Wat eisen de betogers nu nog meer? Nou, het opheffen van die noodtoestand maakt eigenlijk helemaal geen verschil. Men hoopte natuurlijk dat het daarna niet meer mogelijk zou zijn om mensen zomaar op te pakken om ze vast te zetten. Om misdaden begaan door het veiligheidssysteem uh, te bestraffen. Dat was de bedoeling. Nou, er zijn nu nog genoeg wet, uh, wetsartikelen van kracht die het mogelijk maken dat het regime op dezelfde voet voortgaat. Dus mensen willen gewoon dat dat echt verandert. Gisteren hebben de actiecomités uit een groot aantal steden waar gedemonstreerd is een lijst met eisen ingediend. Nou, en dat uh, varieert van het opheffen van het monopolie van uh, de, de baatpartij... tot het toestaan van echte uh, andere politieke partijen die invloed kunnen hebben. Het vrijlaten van politieke gevangenen. Het berechten van de mensen die uh, uh, schuldig zijn aan de dood van de honderden uh, actievoerders de afgelopen weken. En ze willen gewoon echte democratie. En daar zijn ze in Syrië nog lang niet. Correspondent Nicole de Vever. De Amerikaanse luchtmacht heeft in Libië voor het eerst een aanval uitgevoerd met een onbemand vliegtuigje. Het Pentagon heeft het doelwit niet bekendgemaakt. Twee dagen geleden keurde president Obama aanvallen met deze zogenoemde Predators goed. Zijn in Libië nu twee van die vliegtuigjes beschikbaar? De Predators kunnen 24 uur achter elkaar in de lucht blijven... en aanvallen uitvoeren op de grondtroepen van de Libische leider Gaddafi. De Amerikanen gebruiken ze onder meer ook in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan... in de strijd tegen de Taliban en Al-Qaeda... Vooral de relatie met Pakistan leidt daaronder. Deze week nog kwamen 25 mensen in de grensstreek om... bij een raketaanval van een Amerikaans onbemand vliegtuigje. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Noord-Nederlandse garnalenvissers varen de komende vier weken niet uit. Ook hun Duitse en Deense collega's blijven in de haven. De vissers protesteren hiermee tegen de al jaren dalende garnalenprijs. Afgelopen week daalde de prijs van 1,57 euro naar 1,29 euro per kilo... En dat is volgens de vissers te weinig om van te kunnen leven. De vissers werken aan een reddingsplan voor de garnalenvisserij. De problemen in de sector ontstonden na een boete van de Nederlandse mededingingsautoriteit. De organisaties van garnalenvissers hadden afspraken gemaakt... om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Daardoor kregen de vissers een goede prijs en ontstond er geen garnalenoverschot. Grote garnalenverwerkingsbedrijven komen in problemen door de actie. De komende vier weken worden er geen verse garnalen aangeleverd. De staking begint dinsdag. PvdA-kamerlid Samsung roept klanten van NUON op... om uit protest tegen het salaris van de topman... over te stappen naar een ander energiebedrijf. Deze week werd bekend dat NUON het vaste salaris van topman Morelissen... met 70 heeft verhoogd, tot 750.000 euro. In het radioprogramma Tros Kramer Breed noemde Samsung het een schandalige truc... dat het niet om een bonus gaat, maar om een salarisverhoging. Volgens Samsung zouden klanten van NUON moeten kijken... naar het voorbeeld van bankverzekeraar ING waar de top uiteindelijk afzag van bonussen toen er ophef over ontstond. Iedereen boos, iedereen belde, iedereen dreigde zijn rekening uh, op te zeggen. Ik had ook nog zo'n postbankrekening die inmiddels een ING-rekening is geworden. Allemaal dreigen met opzeggen en hop, daar ging die bonus. Kan bij NUON ook. Laat weten wat je van die bonus vindt. En met andere woorden, bel een ander energiebedrijf... als je, als je denkt, die bonus pik ik niet. Een overval die eindigde in een bouwput. Vanmiddag was er een overval in Nijmegen op een juwelier. Twee overvallers probeerden de eigenaar van een juwelierszaak te overmeesteren... toen hij vanochtend zijn winkel wilde openen. En een van de overvallers raakte met de juwelier in gevecht... waarbij ze in een naastgelegen bouwput vielen. De politie. In de bouwput werd de eigenaar vervolgens meerdere keren geslagen door de overvaller. De overvaller wist uiteindelijk uit de bouwput te komen. en Samen met de andere overvaller vluchtte zij naar een smal steegje... waar een derde man klaar stond met een scooter. De eigenaar was na zijn val aanspreekbaar, maar hij heeft wel letsel opgelopen aan zijn rug. Hij is overgebracht naar de eerste hulp voor verdere behandeling. De winkel is niets gestolen, wel is de tas van de juwelier meegenomen... Twee weken geleden werd in Nijmegen ook al een juwelierszaak overvallen. Automatische brandmelders geven bij rookontwikkeling... onmiddellijk een signaal door aan de brandweer. Nu nog, want als het aan minister Donner ligt, gaat dat veranderen. Het komt volgens hem te vaak voor dat de brandweer voor niets uitrukt. Namelijk in 98 van de gevallen is het loos alarm. De brandweersector in het met de minister Eens, René Hagen... van de Brandweeracademie. 60.000 kip per jaar uitrukken is heel kostbaar voor de brandweer... Dat wil ook zeggen dat je die 60.000 keer niet naar een echte brand kan. Want je bent dus onderweg naar een andere brandmelding. Uh, je moet door het verkeer heen waarmee je ook aanreiningen veroorzaakt. Dus ja, de, de kosten en de baten wegen niet meer tegen elkaar op. Donner wil het doorgeven van de meldingen alleen of verplichten voor gebouwen... waar mensen zich moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en crashes. De brandweer heeft dus begrip voor het plan van Donner. De beveiligingsbedrijven zijn er juist verbijsterd over... en waarschuwen dat er bij een brand meer slachtoffers zullen vallen... Hoge Hagen, die gelooft daar niet in. Omdat de mensen eh, na een brandalarm eh, zelfstandig het pand uitgaan, die hoort het alarm, die wachten niet de komst van de brandweer af. Dus er zit geen relatie tussen het tijdstip dat de brandweer aankomt en de mensen die het pand uitgaan. Die moeten er zelf uitkomen. En waar ze dat niet kunnen, daar blijft de doormelding bestaan. En nog een keer het belangrijkste nieuws van dit moment. In Syrië zijn opnieuw doden gevallen, zeggen ooggetuigen. Scherpschutters schoten op mensen die naar de begrafenissen waren gekomen... van betogers die gisteren omkwamen. Garnalenvissers die gaan een maand lang actie voeren. Ze protesteren tegen de lage kiloprijs. En minister Donner vindt het niet langer nodig... dat brandmelders in alle gebouwen direct de brandweer waarschuwen. Het is te vaak loos alarm, zegt de minister. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn verder.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 U bent terug bij Langs de Lijn en het sportforum vanav vandaag aan tafel Tom Boots, die er altijd zit. Arno Vermeulen, commentator bij de NOS en Robin van Galen, die zijn leven lang zal horen dat hij de coach was die goud won met de Olympische waterpolo-vrouwen. Maar uh, dat is uh, helemaal niet vervelend, denk ik, om dat te horen. We zaten, uh, zoals zo vaak bij het sportforum, in een discussie over Ajax en natuurlijk over Johan Cruijff. Ik wil het daar nog heel even over hebben voordat we alle aandacht geven aan de andere belangrijke onderwerpen van deze week. Uh, misschien wel belangrijkste en ook even simpele vraag is... hoe nu verder? Want de revolutie is op gang. Kruijf heeft voor een groot deel zijn zin, als je dat even zo heel simpel mag zeggen. Want iedereen stapt één voor één op. Maar is nu wel de grote vraag. Wat nu? Ja, dat is moeilijk Robin. te zeggen. Kijk, ik... Ik denk dat, uh, dat hij er niet aan ontkomt. Dat hij zelf ook verantwoordelijkheid neemt in het geheel. En of dat dan in de raad van commissarissen is... of welke functie dan ook binnen de organisatie. Maar hij zal daar toch iets moeten doen om... vind ik in ieder geval geloofwaardig te blijven. Hij en... wil dat eigenlijk een beetje vrijblijvend. Blijft ja, dan steeds nou weer. Ja, maar kan dat je... eigenlijk nog wel nou in deze ja, situatie? In de raad van commissarissen kan je natuurlijk best op afstand veel doen. En dan kan hij denk ik ook in Barcelona blijven wonen... en één keer per week naar Amsterdam vliegen of zo. Ja, ja als, als geboren getogen Rotterdam... kijk ik er ook wel een beetje met een kwingslag <laughs> naar. En... Uh, ja, weet je, dat is. Uh, ik ben benieuwd. Hè. Kruijf ga, linksom of rechtsom, Kruijf die gaat ze zien krijgen. Maar of dat dan het gewenste effect op gaat leveren, ik ben heel benieuwd. Ah, nou, denk jij dat Kruijf door al deze commotie... dat zat ook een beetje in zijn blik, hè? Een paar weken geleden, toen hij geïnterviewd werd naast de arena door Joop Schreuder. dat hij geschrokken is ook van hoe dit nu. hoe groot dit allemaal wordt. Ehm. Um... Mensen om Kruif heen uh, uh, zeggen dat het klopt wat jij nu zegt. Uh, dat we hem daar ook weer niet in uh, moeten overschatten. En dat hij natuurlijk uit inderdaad clubliefde en, en, en woede en teleurstelling iets tot stand heeft gebracht. Uh, die snelbal is gaan rollen. Maar niet zo dat hij uitgekristalliseerd een plan klaar had liggen van... wat doe ik als de Raad van ja. opstapt of als de directie inderdaad weggaat. Dus dat is best wel een beetje een een stap in het ongewisse was. Uh, ik, ik weet het niet helemaal zeker... maar ik heb wel mensen gesproken die hem um, beter kennen... en dichterbij hem staan die dat wel, uh, wel zeggen. Dat zou kunnen. Uh, maakt het natuurlijk wel uh, gecompliceerder nog... omdat het, het probleem ligt nu op tafel... en het moet opgelost worden de komende tijd. Daar is iedereen natuurlijk hard aan het werk. Uh, de ledenraad dus, die hebben daar uh, een enorme verantwoordelijkheid in... om dat op te lossen... Maar het, mijn gevoel is dat wat er ook gebeurt, uh, Ton is iemand die houdt van lange termijn, uh, we hebben het ook al over gehad. Ik heb niet het idee dat er iets echt lange termijn uit gaat komen, dat het toch weer een tijdelijke oplossing is. Uh, Kruif Zoals gaat geen jaren de kaart trekken bij Ajax, dat geloof ik gewoon niet. Weet je. Nee, en dat vrijblijvende dat ik net al even aanstipte, dat, ja, dat, dat, dat heeft hij dat, dan ook weer eens aangegeven aan die commissie waar jij straks al over sprak. Ja, de ene keer wil hij in de raad van commissaris zitten, ja. de andere keer niet. Als je Kruif uh, een beetje kent, en ik ken hem wel een beetje... dan is dat misschien ook wel het lastige altijd bij Hij is vaak gewoon niet duidelijk. Het geldt niet alleen voor als we hem horen in interviews op televisie... maar ook als je met hem te maken hebt, hij is lang niet altijd duidelijk. Want waarom zou je anders met vier man, kom ik weer, twee keer naar Barcelona moeten... om nu van hem te horen wat hij wil en hoe hij het wil? Dat zouden best wel hele korte, constructieve gesprekken kunnen zijn. Was hij maar duidelijk, wel of niet in de raad van commissarissen is volgens mij een duidelijk antwoord. Wil je ja. erin ja. of wil je er niet in? wat wil je nu precies zelf gaan doen en, en, en hoe zie je de structuur van de club... en welke mensen gaan dan verder die posities invullen? Daar kan hij niet in vaagheden verblijven zoals hij nu doet. Want dan wordt hij er denk ik toch uiteindelijk ook wel een keer op afgerekend. Ja. Hij is natuurlijk in staat om hele goede mensen om zich heen te verzamelen. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd wat er de komende pak weg, twee maanden... die tijd moet je het nog wel geven, uh, gaat gebeuren voorlopig zijn we nog niet veel opgeschoten met z'n allen in onze informatievoorziening. Nee, en voorlopig is de aanleiding van dat we het er nu weer over hebben... het vertrek dus van Rick van der Boog, de algemeen directeur... Het tomboot wie moet hem opvolgen? En misschien belangrijk nog wel, wie wil hem opvolgen? Ja, maar het is heel lastig. Hè? We, in de, de pauze hebben we een heel lang gesprek gehad. Er zijn maar heel weinig kwalitatief goede mensen. Maar in heel nee. Nederland. En, en willen die nu nog, naar al en, deze hijsaan? En in welke. in de politiek vind ik dat, in het bedrijfsleven vind ik dat. He, dus er zijn maar heel weinig. Ik weet het niet. In ieder geval geen Hethuntersbureau. Zo, dat, ja. dat zou ik sowieso jij niet doen, apparaat, Arno, maar jij een apparaat Wie zou maar, het moeten doen? Maar mag ik. Uh, ja. Van gaal. Co Adriaanse, dan kan je wel zeggen hij is daar geweest, maar dat is verleden tijd ja, natuurlijk. Maar een en dat, lente en een maar wat geluid. wordt dan de rol van Kruif, uh, Tom? Wat? Wat wordt dan de rol van Kruif? Ja, maar ik zeg wat het beste is voor Ajax. Ja, wat? He? Mag ik die vraag aan jou stellen? Wat zou je nou voor de toekomst van Ajax? Wat zou een gezondere situatie zijn? Dat, zeg maar even inderdaad de generatie van Gaal Adriaanse misschien daar de scepter gaat zwaaien of dat Kruif met zijn achterban daar de komende jaren het beleid gaat bepalen. Nou, ik zeg je al, ik zit alleen maar gevoelsmatig in het kamp Kruijf... omdat ik tegen de est establishment ben. Dat voorbeeld wat jij geeft, zeg ik gevoelsmatig, van Gaal. Ja. ja? dan moet er dus of, nog wel oh, wat, wat gebeuren. Wat gaat Kruif niet willen? Wat? Wat gaat Kruif niet willen? Nee, nee, maar goed. Hypothetisch, uh, wat dan zou voor vragen. de toekomst van Ajax ja? uh, grijpbaarder zijn... en ja. waar zouden ze verder mee komen? Ja. Arno, tot slot, nee. jij in naam? Wie moet algemeen directeur worden? Uh, nou ja, Kee Molenaar heeft een paar keer al bij ons gezegd dat hij het niet wil, want die naam wordt natuurlijk heel vaak genoemd. Uh, ik heb verder echt geen. Kun je op een duivel wonen? Nou, vind ik wel een, vind ik wel een hele goede uh, vent en kan goed met Cruijff werken. Is niet iemand die uh, alleen maar de slippen draagt van Cruijff, helemaal niet, maar hij heeft wel ja. een goede relatie met hem. Uh, Fontijn wordt genoemd als oud-Ajax uh, man, uh, waar Cruijff ook een goede relatie mee heeft, die nu bij AZ zit, maar. Dat zit daar een beetje in zo'n zo rare rol. Heeft alleen nog het internationaal voetbal in zijn pakket. Uh, Maarten Fontijn, ja, dat zou kunnen. Is wel iemand uh, die uh, uit de kruisstal komt. Ja. En daar nou, zitten wij. In, in ieder geval iemand die op lang termijn denkt. Of dat lukt allemaal. En ik denk dat een multinational, welk bedrijf dan nou ook. Een grote organisatie. Zowel kort termijn. En dat is de trainer. Als lang termijn. En dat is technisch directeur of algemeen directeur dat daar goed voor gezorgd moet worden. En ik ben het met je eens dat het in bijna geen enkele organisatie gebeurt. Tot zover Ajax en Kruif voor nu. We gaan de stap maken naar Waterpolo, naar het ravijn, de dames van het ravijn. In Nijverdal was al een plaats ingeruimd voor de Land -trophy. Maar de prijzenkast van het ravijn werd niet aangevuld deze week. In Italië werd een 12-5 voorsprong uit de heenwedstrijd verspeeld. bij de return in de finale van de Europa Cup. De Italiaanse ploeg Rapala Nuoto won met 12-3. We horen daarover de speelsters Jansmin Smit en Karin Kuipers. Toen je, moet je eerst naar jezelf kijken. Je maakt maar gewoon drie doelpunten. Weet je, je had gewoon een paar mensen die nodig die opstaan. die gewoon die ballen erin knallen. Ja, weet je, ik vind het nog bijna erg van de mensen die meegekomen zijn van je club. Ja. Kloten, maar ja, je hebt het zelf gedaan. en Ik uh, ben heel trots. <lacht> maar ja, die meiden krijgen nog kansen genoeg. Dat komt wel goed. Al dus een uh, zeer geëmotioneerde emotionele Karin Kuipers. Robin van Galen, jij hebt, als ik het zo vrij mag vertalen... eigenlijk totale tegenovergestelde hiervan meegemaakt. We hebben in het Sportjournaal van de week ook gezegd... wonderen bestaan. En dit was het tegenovergestelde van een wonder... als je het uit Nederlandse perspectief bekijkt. En juist een wonder vanuit Italiaans perspectief. Nou, de grote vraag is, hoe kan dit? Ja... Weet je, dat is natuurlijk de grote vraag. En eigenlijk is daar heel moeilijk antwoord op te geven... maar het zou niet mogen gebeuren en dat is een open deur. Maar ja, goed, en je hoort Karin Kuipers, die zit er vrij emotioneel in. En, en Jasmin verwoordt het denk ik beter. Die zegt, ja, we moeten eerst naar onszelf kijken en dat moet je ook doen. He, analyseer die wedstrijd, wat heb je goed gedaan, wat heb je verkeerd gedaan? Ik hoorde uit naar verschillende bronnen van uh, ja, dat schijzeren tussen in Italië, dat ligt allemaal een beetje gevoelig. Uh, van tevoren wisten we eigenlijk al, en wist ik ook al, toen de loting was, dat ze de tweede wedstrijd, de returnwedstrijd in Italië zouden spelen. Maar dan nog. Um, als je 12-5 de eerste wedstrijd wint met zeven goals verschil en uh, je gaat naar Italië toe, ja dan moet het iets van onderschatting zijn of uh, ik hoorde net ook die judoka zeggen gebrek aan scherpte ja, of niet angst. gefocust, ja. niet gefocust. Ja, dat zijn toch mentale aspecten en misschien is die factor ja niet goed genoeg getraind bij de meeste spelers. Dat zou kunnen. Dus voor mij doe ik ook een beetje ja, vaag. Maar ja, goed, dat het, dat het een deceptie is, dat is duidelijk. Ja, laten we het iets concreter proberen te maken... door met onze verslaggever Erik van Dijk erover te praten. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Want jij was daar deze week bij om eigenlijk... dat moeten we dan maar zo eerlijk zeggen... de reportage te maken over de triomf. Maar dat werd het niet. Het werd een tranendal-reportage. Ook prachtig om te zien. Vertel eens, wat heb jij daar gezien? Die dag. Die wedstrijd. Nou, wat je vooral... Uh, merkte, is, wij kwamen natuurlijk ook uh, inderdaad voor dat positieve verhaal eigenlijk. Want wie dacht nou dat het mis kon gaan? En dat merk je ook wel als je daar uh, overdag uh, bij de selectie kwam. Iedereen was heel ontspannen. En uh, er is dus blijkbaar een groot verschil tussen zeggen dat je de tegenstander niet gaat onderschatten. En zeggen dat je er nog niet bent en, dat, en het ook echt voelen. Dat, dat gevoel had ik een beetje. En uh, nou goed, die wedstrijd begint. En nog steeds ontspannen en het gaat moeilijk. En eigenlijk, tot de eerste twee parts ging het, ging het eigenlijk nog wel. Hè. Ze pakken nog een penalty. Maar dat, je ziet dan van dat soort kleine dingen in de ploeg sluipen... Die, die, die, waar, waar, waardoor het soort breekt. Op een gegeven moment uh, krijgt uh, het ravijn een penalty. En uh, de, de, de eerste vrouw die uh, aangewezen is om die te nemen, die wil niet. De tweede vrouw uh, wil ook niet. En dus moet... Het derde meisje die bal pakken, uh, hoort het fluitje niet van de scheidsrechter... kijkt verbaasd opzij, zij. Uh, bal gaat naar de tegenstander... en tien seconden later ligt hij aan de andere kant erin. En dat soort dingen, dat, dat, dat, dat breekt, dat, dat breekt zo'n ploeg, dat nekt dan. En, en dan, uh, dan kan je dat volgens mij ook niet meer omdraaien in een wedstrijd. Ja, want daar is het dan wel, je kan dan nog wat stootjes hebben... want je staat 12-5 voor, dus... Zelfs als je dik achterkomt, dan is het nog steeds mogelijk. Maar proef jij dan, want jij kan dat dan zeggen omdat je er echt bij was... proef je dan ook op een gegeven moment dat het gewoon er niet meer in zit? Hoe dat ook klinkt. Ja, op een gegeven moment in, in de derde part is, is wat je vooral zag... is dat ze niet meer in hun aanvallende set kwamen. Ze, er, zat geen, uh, ja, er zat geen lijn meer in. En uh, nou, Ze zullen echt ongetwijfeld heel goed getraind hebben... en, uh, en allerlei ideeën hebben gehad van hoe ze die... Uh, ze Italianen moesten bedwingen, maar allemaal schoten tegen een hand van veel te ver. Sommigen haalden het doel niet eens. Open ballen naast. Um, ja, en, en ja, dan, dan voel je dat de Italianen ineens gaan geloven. He, en het publiek wordt wat feller. En dan vallen natuurlijk ook alle scheidsrechtere beslissingen net in het nadeel van je uit. Um, ja, ze raakten echt het hoofd kwijt. Ja, Robin, is dit, een, dit is op zichzelf wel een bekend fenomeen, toch? Dat je... Um, ver voorstaat een return, uh, uh, ja misschien wat onderschat. Wat kan je daar dan aan doen? Een rol van een coach lijkt me daarin best groot. Ja, en dat, dat moet je dan niet voor de eerste keer doen op zo'n moment. Hè. Dus je, het is ook een beetje een gebrek aan ervaring. Dus je moet vaker dit soort wedstrijden meemaken om je voor te bereiden en dat je als coach uh, zeg maar je spelers prepareert niet voor de eerste keer op zo'n moment, maar dat je dat vaker gedaan hebt. Uh, ik wilde nog wel even, ik hoorde net het verhaal van Erik. en ja, weet je, ik wilde nog wel benadrukken dat ze ondanks die scheidsrechter uh, Beslissingen en dwalingen dat ze 19 man meer uh, gehad hebben, dat zijn uh, ja, mogelijkheden om een doel ja, te maken. Marmeer situaties, met een, ja, met, met, met een speler in het, in het veld meer. Dat zijn echt, uh, daar wordt gemiddeld genomen 40, 50 procent van gescoord. Ja, en als je er drie van de 19 maakt, ja, ja dan dan, maar dan je... absurd laag is het. Ja. Drie in een waterpolo wedstrijd, ja, dat is ongekend. Ja. En ik heb het eigenlijk in mijn 23-jarige loopbaan als coach nog nooit meegemaakt in deze zin. Maar er heerst ook een totale verwarring, dat hoor ik net van Erik ook, met die strafworm die genomen moet worden. Ja. Tot, ze waren niet meer op de wereld, natuurlijk. Nee. Hè. Ken jij dit fenomeen, Tom, dat je zo ver voorstaat... en de focus volledig kwijtraakt? Nee, maar ik kan het me wel voorstellen. Dus het zal bij mij niks... Ik zit me nu voor te stellen hoe ik gecoacht zou hebben. Het is altijd mogelijk. 12-5. Iedereen, iedereen denkt ze waren er al. En het was 2-1 in de eerste periode. En dan had ik al op dat soort signalen misschien gelet... He, want hij zegt nu, Erik, het gebeurde in de derde periode. Nee, de rus was 6-2. En als je dat vermenigvuldigt met 2, is 12-4. Dan komen ze ook ja, tekort ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus ik denk, dus, als het goed gaat... He, 2-1 was nog niet zo slecht. Had ik dat signalen. Je moet altijd proactief zijn. zijn. Ja. Erik, we zitten hier met twee coaches aan tafel. Jij hebt de coach daar in actie gezien. Ter Bals. Wat, wat proberen die nog te doen? die meiden weer scherp te krijgen. Kijk, en wat ik bedoel met uh, het, het gebeurde in die derde periode... Uh, ...dat was de periode waarin Italië natuurlijk ook ja. vijf keer scoort... ...en, en het ravijn nul. Uh, daar verloren ze echt de grip op de wedstrijd. Daarvoor, je, je, je proeft het wel. En echt, die coach heeft er alles aan gedaan. En die zal ze ook echt wel verteld hebben... Hè, ...wat het risico was van dit soort wedstrijden. Het is geen onervaren coach... Ja. Um, en ook uh, wat speelsters van die ploeg zijn niet ook heel onervaren. Ik bedoel, er waren drie vrouwen bij die het Olympisch succes hebben meegemaakt van Beijing. En Karin Kuipers, nou, dat is een waterpolo-grootheid. Die heeft alles al meegemaakt in haar leven, behalve dat Olympisch goud. Um, ja, en, en je zag het wel met de vingers wijzen. En hij probeerde de scheidsrechter nog te bespelen. Maar ja, ik weet niet of de coaches dat kunnen zeggen. Maar vol, soms, soms gaat zo'n bal nu helemaal rollen. En als ze dan ja, als coach. Uh, uh, kun je dan misschien wel wat doen... maar ja, als je speeltjes in hetzelfde het hoofd er niet meer bij krijgt... Ja, wat kun je dan? Ja, nou ja, weet je, wat je wel eens kan proberen is... dat je, en dat is uh, theoretisch natuurlijk... maar zoals je in een flow zit zeg maar, met je ploeg... Hè, positief gezien dat alles goed valt... wat wij op de Olympische Spelen bijvoorbeeld hebben meegemaakt... dan hoef je eigenlijk niet zo heel veel te zeggen. Dan moet je ze eigenlijk gewoon rustig begeleiden... en vooral niet uit die concentratie halen. Want ja, als je in die flow zit, dan win je over het algemeen... en dan gaat het goed. Nu zaten zij heel duidelijk in die negatieve flow... En dan moet je eigenlijk dat proberen te doorbreken als coach. En dat is heel moeilijk hoor, dus ik verwijt Marcel niks. In die zin dat het, dat het even een ABC'tje was. Maar ja, goed, dat je, dat je probeert uh, inderdaad... door een bewuste gele kaart te pakken bij de scheidsrechter. Door uh, iets, iets raars te doen. Uh, ze uit die negatieve spiraal te halen. Uit die negatieve focus te halen. Je moet ze eigenlijk wakker schudden. Ja, maar ergens. ja, dat, dat zal die ongetwijfeld te De karatetrap van Louis van Gaal, nou, bijvoorbeeld. Ja. Heb je, heb je time-outs met uh, Waterpolo? Ja, ja, twee. Ja. Twee. Ja. En uh, kijk... Ik let alleen maar op de flow. Want als je in de flow zit, dan win je toch wel die wedstrijd. En de anti-flow, dan verlies je die wedstrijd. Dus dat moet je voorkomen. En een kenmerk van anti-flow is dat er geen relaties meer tussen elkaar zijn. En dat kan je zien. Dat is meteen aan het begin te zien. En of het nou slecht uitpakt later, dat weet je toch niet. Maar dan zou ik snel ingrijpen. En zowel van de flow als de anti-flow, dat zei je al net, is het kenmerk dat het onbewust gebeurt. Dus die, die, die flow laat je dan onbewust, want die wil je hebben. Maar die anti-flow ga je bewust maken. Daarom vroeg ik naar de time out. Ja. Je kan ze bijvoorbeeld in hun arm knijpen. Je, je, je leeft nog. Je bent ja. hier op die wereld. Ja. Ik zeg maar wat. Je kan met ze laten communiceren, want dat zie je ook in die toestanden dat ze niet meer met elkaar praten of negatief gebaartjes maken. Nou ja, weet je, ik heb het wel eens meegemaakt, ook met wedstrijden met het Nederlands team, hoor. Dat je, dat, we hadden echt een periode dat er stonden heel de wedstrijd voor drie periodes en de vierde periode verloren. We gaven die wedstrijd uit handen. Dat is ook een beetje een mentaal proces geworden. Maar op een gegeven moment is het belangrijk dat je dan uh, niet met het resultaat bezig bent. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Want je je weet je kijkt naar het scorebord. Je weet hoeveel je moet winnen of verliezen om uiteindelijk door te gaan of die beker te winnen. Maar uiteindelijk als je resultaatgericht bezig bent met alleen maar de scores of, of de consequentie van verliezen. Ja dan ben, je, dan, dan ben je gewoon hartstikke slecht bezig. En dan kom je niet in die concentratie die nodig is. Dus waar je je op moet richten is je handelingen. Uh, wat, kan, wat moet ik doen? Welke positie ben ik? Uh, welke uh, speelster ben ik? Ik, welke kwaliteit heb ik? En dat ga ik zo goed mogelijk invullen. Ja. En het is makkelijk gezegd, maar dat is een stukje mentale training. Nogmaals, dat had niet op dat moment uh, gemoeten, maar dat had al in een eerder stadium gemoeten. En misschien hebben ze daar te weinig aandacht aan besteed. Ja, die time-outs, Erik, waar Tom Boot naar vroeg, gebeurde daar nog iets speciaals in? Nou ja, daar probeerden die natuurlijk uh, vol vuur die meiden weer op het rechte spoor te krijgen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het, dat het lastig is dat als je in wedstrijd begint... waarin je dat natuurlijk echt voorneemt van oké, okay, het is een wedstrijd je begint uh, op nul, laten we niet doen alsof we een voorsprong hebben... maar uh, laten we gewoon uh, proberen die wedstrijd te winnen. Dat er dan op een gegeven moment dat punt komt... en misschien is dat wel wat Tom Booth zegt uh, op die 6-2 achterstand... waar je dan misschien toch gaat rekenen. Waar je dan misschien toch gaat denken van... oké, okay, nou goed, vier doen we te achter, maar goed, we houden het nog. Uh, laten we proberen de schade te beperken. We hebben nog uh, drie, drie doelpunten over. Misschien dat dat het is, maar ik, ja, hij heeft echt... Uh, uh, alles geprobeerd in die time-outs uh, om daar nog een, een ommekeer in te brengen. Maar dat is niet gelukt. Erik, weet je wat zo leuk is? In dit soort time-outs zie je coaches met basketbal altijd met tactieken beginnen. Die hebben een bord voor zich en tactieken. En daar ligt het dus kennelijk niet aan. Je moet de mensen er weer bij krijgen en je moet de relaties van dat uh, team herstellen. Maar als ik nu een vraag moet stellen. Toen 2-1 was, en maar je weet nu ook de hele wedstrijd... Ja. Als je de hele wedstrijd nu in oogenschouw neemt... had je dan op 2-1 iemand kunnen uh, wisselen? Hm. Ja, ik, ik, dat kan Roben in misschien ook goed vertellen... hoe dat dan werkt binnen zo'n selectie. Want je hebt natuurlijk daar wel de vrouwen... die ja, gewoon veel beter zijn uh, dan de rest. Wie heeft gefaald, uh, Erik? Nou, dat, dat kan niet anders dan het collectief zijn. Uh, want uh, Wat, ja. Jas wat Jasmin Smit ook zegt, er zouden vrouwen moeten opstaan. En Jasmin Smit is zo'n zo vrouw... Ja. die in het Nederlands team zit, haar aanvoerder is... Die echt een van de beste waterpolospeelsters van Nederland is. En, en die probeerde dat wel. Maar dan, ja, dan, dan soort alleen. En dat werden dan schoten van net te ver. Met net nog een hand ertussen. Dus ook wat ze probeerden, dat lukte niet. Robin, laatste woord aan jou. Ja. Hoe voorkom je dit de volgende keer? <laughs> Ja, het is heel moeilijk. Je, je moet het proberen te doorbreken. Ik heb het ook een keer gehad in Rusland. Het finale was ook een heel mooi, mooi een voorbeeld. Uh, de kiepster, uh, collectief speelde goed, alleen de kiepster was minder. Die heb ik na één periode, wat vrij ongebruikelijk is, uh, gewisseld. De reserve erin gegooid. Tegen mijn kiepster gezegd van, uh, luister, je bent niet goed aan de Westen begonnen. Kom even terug in het hier en nu. Pak de tweede periode je rust, herstel. En de derde periode, wat er ook gebeurt, hoe de tweede kiepster ook keept. jij gaat de derde periode weer kiepen. Ze herpakte zich. Daar moet je ook een beetje geluk mee hebben als coach. Maar ze herpakte zich. En vanuit een achterstandssituatie wonnen we die wedstrijd. En kwalificeerden we ons voor de Olympische Spelen. En dat is dan zo'n trucje dat ja, je moet uithalen om, om iets te doen. Had ook, ploeg, ook iets heel anders kunnen je, zijn. Het is, de ploeg denkt ook op een gegeven moment, wat doet hij nu? Ja. Weet je wel? En dan kan je dus iemand of een ploeg uh, wakker schudden. Op ja. zo, met zo'n beslissing. Ja. Erik van Dijk, dankjewel. We gaan uh, van het waterpolo terug naar het uh, voetbal. Wil Curver is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij werd in 1956 kampioen van Nederland met Rapid JC, de voorloper van Roda JC. In 1974 veroverde hij als coach met Feyenoord de UEFA Cup en de landstitel. Maar zijn naam en faam vestigde hij toch vooral door zijn zelfontwikkelde trainingsmethode. De hele jeugd staat te proberen om een goede voetballer te worden. Dus laat ze de, de bewegingen of de technieken waar het om gaat in de voetbalwereld... van de, van de beste spelers, laten ze dat oefenen. Dat wil dus zeggen... Dat jongetje komt op het veld of van 6 tot 12 jaar en heeft alleen maar twee uur die bal aan de voeten. Hij komt meestal al een kwartiertje eerder en hij doet niks anders dan dat hij die bal perfect leert beheersen. En dan leert hij de bewegingen die hij dan in de wedstrijd moet benutten. Geen enkel topclub in de wereld kan zich een speler handhaven die bal verlies leidt. Hetzelfde welke ploeg dat is, heeft spelers nodig, die zoals robben of... En kunnen passeren. Dus die twee dingen beheersen dat hele leerplan. Wil over waar hij zo vol van was al die jaren, zijn Curver-methode. Arno, hoe bekend is deze man over de hele wereld in de voetbalwereld? Ik denk heel erg bekend, juist omdat hij ook die voetbalwereld zelf overgetrokken is. Het is iemand die natuurlijk al, nou ja, jong, hij was natuurlijk niet jong, maar wel alweer lang geleden, want hij is, behoorlijk op leeftijd, was hij toen niet overleed, is hij weggegaan en heeft... Als een soort messias heeft hij zijn geloof uh, gepredikt in, in, in andere landen. Hij reisde graag naar uh, landen waar het sowieso warmer was... in verband met zijn gezondheid. Uh, heeft in, in, in, zuidelijk halfrond heeft hij verkeerd. Maar hij is de wereld overgegaan. En uh, ik, denk dat hij, uh, nou, ik weet zeker dat hij daar dus heel erg bekend is. Daarna zijn er natuurlijk heel veel jongens gekomen... Ricardo Moniz, Meulensteen zijn de bekendste namen. Er zijn er veel meer die natuurlijk met die methode ook weer verder zijn getrokken. En de, het succes van, van die jongens uh, dat, uh, is natuurlijk ook wel weer uh, te herleiden naar Curver. En dat weet ook iedereen wel. Ik zag uh, Alex Ferguson uh, bij ons gisteren in de uitzending... die ja, echt al wist wie ja. Wil Curver was. Is die methode zoals hij hem heeft uitgedacht uh, uh, van alle tijden... of wordt die steeds weer verfijnd? Is de Curver-methode... Uh, editie 9.2 inmiddels. Dat laatste. Uh, ik weet dat hij hem uh, voortdurend heeft aangepast. Misschien de laatste twee drie jaar niet meer. Maar daarvoor uh, wel. Uh, het stond absoluut niet stil. Er kwam dat deed er, hij ook uh, zelf dus al. En hij had ja. mensen die voor hem werkten. Uh, uh, maar er kwamen, de, de, de, er kwamen nieuwe DVD's uit. En hij heeft wel degelijkse oefeningen voortdurend onder de loep genomen. En gekeken wat er beter kon en wat er anders kon. Het was niet zo dat het uh, stilstaand water uh, was. Absoluut niet. En uh, ja, nee. Dus alles wat er nu ligt zal nog zeker up-to-date zijn. En Zeker met alle mensen die hem volgen, mag ik het aannemen... dat dat ook in de toekomst zo, zo zal blijven. Dus ja, het was echt een, een hele bijzondere man in de voetballerij. Ja. Wat heeft zijn methode nou concreet gedaan voor het voetbal? Kan je aangeven hoe het voetbal anders zou zijn geweest... als die methode er niet was? Ik weet niet of het voetbal anders, anders geweest zou zijn, maar hij heeft wel... De individu individuen dat, dat, dat, Hij ging natuurlijk heel erg vanuit het uh, uh, werken. Um... Hij vond het een verschrikking dat spelers uh, die 30 jaar uh, voetbalden... en stopten als ze 35 waren, zoals hij dan zei... want hij kon ook een beetje overdrijven soms... Uh, nog nooit in hun leven een speler hadden gepasseerd. Dat hm. begreep je niet, omdat de, dat, dat de essentie van het voetbal was. Hij was natuurlijk alleen maar ontzettend gefocust op dat... op het passeren, de passeerbeweging, op de techniek. Nou, degene die de, daarin geloofde, uh, kon hij heel veel bijbrengen. Er waren spelers die er niets van wilden weten. Ook bij Feyenoord, waar hij gewerkt heeft, waren spelers van die hem, van Aenigem. Van Aenigem, die hem nou, ook wel op de rand van belachelijk maakte Misschien later niet meer, maar in die tijd wel. Hij heeft het heel moeilijk mee gehad. Er waren spelers zoals Kees van Wonderen, Thijssen volgens mij en, en anderen... die er heel erg in geloofden en die ook vooruit gingen. Ook soms zelfs op latere leeftijd. Omdat het was niet alleen maar bij jongetjes van, van, van 10, 11 jaar. Maar ook als je wat, wat ouder was en je deed zijn oefeningen... Voortdurend, en, en er zijn nu nog steeds voetballers in de Eredivisie die dat, uh, die dat doen. Ja. Dan, dan word je beter. Dan kun je dus inderdaad wel iemand uitspelen. Jenne volgens mij is ook zo iemand die, uh, die lang die methode gevolgd heeft. Uh, Julian Le Jenne. Ja. En um, nou ja, het, het is ontzettend knap. Het probleem is dat hij uh, in zijns niet heel erg goed lag. Um, Hoe kan dat? Dus, nou ja, ik denk dat het iets met zijn persoonlijkheid wel te maken had. Um, uh, dat hebben me, uh, mensen die uh, heel erg goed zijn in iets wel vaker. Maar... Uh, hij was zeer overtuigd van zijn eigen gelijk en vond dat iedereen zijn er zijn en niks van kon. Want hm. de mensen die daar de scepters waren, hadden nog nooit iemand gepasseerd, zei hij ook altijd. <laughs> Alle trainers die daar werkten en, en, en de, de leiding van de opleidingen weer bij de KNVB. Terwijl die opleiding natuurlijk internationaal heel goed bekend staat. Dus hij was ook niet heel erg buigzaam. Uh, later is dat wel veranderd. De Afgelopen jaren uh, hebben ze die methode ook wel toegepast. En is die wel gerehabiliteerd. Maar dat had wel wat eerder gekund, Ton, volgens mij. Hè? Want hij is wel lang een roepende in de woestijn geweest. Ja, dus Ton, dat het was jouw sportmoment uh, van uh, de week. Uh, ja. Hoe ja, belangrijk Nou, Ik denk verschrikkelijk belangrijk. Je geeft het net aan. Ik denk voor die, vooral voor de jeugd. Want die kan nog veel leren. En ik kan me iets bij voorstellen dat... als je een bepaald niveau hebt bereikt... dan moet je dat niet meer hebben. Dus van Hanegem kan ik me iets bij voorstellen... He, die, die houdt dat gewoon het zo. Het opleiding. Ja, het is denk ik echt de opleiding. Hoewel Van Koot en zo, die zijn nog iets beter geworden. He, het, waarom hij zo slecht lag, was niet alleen zijn persoonlijkheid. Maar hij, ik vind dat hij verschrikkelijk slecht presenteerde. Mm -hmm. He, voor de, en dat is kennelijk belangrijker dan de inhoud van je verhaal. Maar goed, dat wisten we al. En... Ik kan er zoveel over zeggen, omdat de principes die je toepast, ook in elke sport, zo is in Waterpollen, ik kijk nu uh, Robin aan. Ja, want die, wat zijn die principes die nou, universeel zijn. Principes, we hebben het nu over de aanvallende principes, want hij is niet met de verdediging bezig geweest, dacht ik. En dat is passing, daar heeft hij erg veel op gelet. He, dus zuiver en snel en weet ik van wat allemaal. De één tegen één, daar hadden we het net al over. En één met de bal zijn. En dat is altijd het kenmerk van een goede speler, zou ja. ik maar zeggen. Ja, nou, dat, geldt dus, dat, geldt, dat geldt dus ook voor basketbal. Dat geldt dus ook voor waterpolo, ja, ja, precies ja. En, uh, Wij hebben ook techniektrainers. En, en, en uh, niet uh, uitgesproken persoonlijkheden zoals Wielkorven. Maar wel, uh, nou wel Ivo Trumbits, wat ook een hele bekende naam is in het ja. waterpolo-land. Uh, die heeft ook uh, video's gemaakt, uh, boeken geschreven en, en, en een bepaalde methode gehanteerd. Alleen, wat ik wel heel knap vind, dat hoor ik nu voor het eerst. Dat hij ook dat allemaal her herschreven heeft, herzien heeft en up-to-date gehouden heeft. Dat is het nadeel, als je naar het boek van Troemiets kijkt... dat is toch wel een klein beetje achterhaald. Ja. Is het dan niet uiteindelijk zo dat hij, hij heeft gedaan... wat iedereen heel makkelijk had kunnen doen? Bedoel, zijn, ja. zijn ideeën nou, zijn ook... toch niet zo heel revolutionair? Nee, hè? Is niet revolutionair. Nee. Met voetbal, maar ook met andere sporten. Denk men meer tactisch. En je hebt eigenlijk een piramide. De conditie, mentale en fysieke conditie. De techniek en de tactiek. En zo moet je die pir uh, piramide ook doorlopen. He? Ik heb wel eens gedacht met maatschappij. Daarom ben ik... Laten we zeggen, in het denken van Bill Curver terechtgekomen. Waarom verliezen wij nou van de NBA? Omdat Michael Jordan dood gewoon beter is dan elke speler van mij. Dus daar moet ik aan beginnen. Stel je voor dat ik alleen maar tactisch werk... dan kan ik wel kampioen worden, maar mijn spelers worden niet beter. En dus het is ook laten we zeggen een economisch principe. Want als je aan het eind van het jaar betere spelers hebt... hoef je geen spelers meer te kopen. De principes zijn precies hetzelfde, alleen... De meeste coaches zijn met tactiek, omdat ze dat geleerd hebben. Maar nog een andere reden waarom uh, coaches met tactiek bezig zijn. Als je wint, heeft de coach dat gedaan. Want wie bedenkt de tactiek? He, als je verliest, dan uh, praten ze nooit. Heeft de coach uh, het ook gedaan vaak? Maar... Nee, ja, ja. Nou ja, goed. Ja. <laughs> maar voor de buitenwereld ja. misschien dan. Ja. He, voor het publiek als je verliest. He, maar daar heb ik me altijd over verbaasd. Dat die piramide, die kent iedereen. Dat geldt voor elke teamsport. Maar dat moment me. niet in de goede volgorde, Dollo. Ja. Arno, tot slot nog even over zijn andere twee carrières. Want hij heeft er eigenlijk drie gehad: hè? de speler, de coach en de man van de methode. Ja. B -b -b -b is het een gedenkwaardig persoon als speler en/of trainer? Ja, speler is voor mij te lang geleden. Maar toen ken ik de, de boeken heel goed. Hij was een, een, een hele goede speler daar in, in Limburg, vooral. Maar ik heb hem zelf te zien voetballen. Als, uh, als coach was hij ook wel uiteindelijk toch wel miskend. Hij won nu even Cup met Feyenoord in zijn eerste jaar en werd oh. landskampioen. Ja. Uh, dat straalde ook niet echt op hem af uh, uh, daarna. Als je naar het verdere verloop van zijn carrière keek... werd dat ook een beetje... en hij had een goed elftal toen hoor... maar werd dat wel het succes van het elftal gevonden... en niet van, uh, van hem, uh, van, van Curve, als, uh, als trainer. Hij heeft geen fantastische trainerscarrière gemaakt. Hij heeft een lange gemaakt. Nsc heeft hij wel heel goed werk gedaan. Maar dat had natuurlijk alles bij elkaar beter gekund. Maar wat Ton zegt, het was wel een hele bijzondere man. En er waren echt ook wel spelers die gewoon totaal niet met hem klikten. En hij had ook wel iets van... De hele wereld is tegen mij. Dat gevoel heeft hij ook altijd wel een beetje uitgestraald. Dat heeft hij misschien ook wel een beetje meegenomen in zijn, in zijn coaching. Maar van die drie facetten ja, blijft natuurlijk het meest overeind zijn, zijn trainersmethode. Want hij heeft geloof ik duizenden oefeningen bedacht en in beeld gebracht en ja. uitgeschreven. Ja, het mooiste vind ik niet alleen die oefeningen. Dat is wel erg goed, want je moet erover nadenken. Hij was de hele dag daarover aan het nadenken. Je kon niet normaal met hem praten. Hij had het alleen maar over oefenstof. Maar juist... Het methodische en het systematische indeling... dat vond ik erg knap en dat heeft niemand uh, hem uh, nagelaten. Nee. Gisteren overleden in Kerkrade, wielcurve. Hij werd 86 jaar. Het uh, vierluik El Clasico dan, want dat heeft er twee delen op zitten. Nog twee te gaan. Uh, in de competitie werd het afgelopen weekend 1-1... tussen Barcelona en Real Madrid. En in de beker besliste Cristiano Ronaldo voor Real Madrid... in de verlenging de wedstrijd. Real won dus de beker. Uh, Robin, dit was uh, jouw sportmoment van deze week... We hebben er twee gehad van de vier. Ben jij als voetballiefhebber bevredigd? Want we hadden er zo'n zin in, in dat vierluik. Ja, natuurlijk, nou ja, je bent enigszins teleurgesteld. Hè? De passie en de emotie vergoedt ook wel wat. Maar als, als, als voetballiefhebber dat je uh, ja, zeg maar, uh, nog meer mooie acties... No, nog meer uh, systemen de bal rond laten gaan... Hè? waar Barcelona bekend mee is... Uh, ja, dat hebben we weinig gezien. En uh, ja, Barcelona heeft zich wel echt uit, uit hun spel laten halen. En dat is toch de verdienste, of je het nou leuk vindt of niet... maar dat is de verdienste van Real Madrid en van Mourinho. En dus van Mourinho, Arno? Ja. Ja, nou, ik, heb een beetje, ik heb er toch wel moeite mee. Natuurlijk klopt dat wat Robin zegt. Maar ik denk dan al de dat hij wel uh, zijn ogen openhoudt en er geen poep in heeft. Dan uh, speelt Pepe uh, niet meer. Je moet trouwens uh, naar de aftrap altijd gewoon rood krijgen. Dan is dat meteen duidelijk. Dan zijn we daar uh, altijd vanaf. En, en Abelardo uh, had er ook met een rode kaart afgemoeten. Dan wint Barcelona met uh, 4-0. En wat blijft er dan nog van uh, Mourinho over? Niemand in Madrid heeft het. Uh, praat daar nu over, want ze, hebben, ze hadden de beker heel even. Uh, dan ja. lag hij onder het wiel. Maar uh, dat, dat neem ik wel mee in, uh, in, in de analyse van die, uh, van die wedstrijd. Het spel van Barcelona is uiteindelijk ontregeld. Dat is ook wel het gevaar. Want we weten natuurlijk niet wat er in de Champions League gaat gebeuren straks. Kijk, Barcelona beheerst één tactiek, één manier van spelen. Fantastisch. Uh, ja. Echt fantastisch. Zijn ze het beste in. Als dat niet lukt, en dat lukt er nu niet... dan hebben ze geen ander scenario. Dan kunnen ze niet zeggen, van nou, dan hebben we nog eens een, een sterke spits. Ja. En dan kunnen we ze alsnog, bij wijze van spreken, hooggeven. Of... En dat is eigenlijk een tekortkoming. Uiteindelijk is, ja, is het wel. toch een tekortkoming. Ja. Ook al ben je zo goed in het tiki-taki-voetbal... Ja. dat je niet op een andere manier zou kunnen spelen als het niet, niet lukt. Dat, dat zou ik me wel zorgen baren als ik trainer was van Barcelona. Maar nou zijn zij er wel zo goed in dat het bijna altijd lukt. Ja. Is het, en dan dus eigenlijk toch is dit dan de verdienste van Mourinho... dat die het kan ontregelen... Nou ja, dat heeft hij met Inter uh, ook bewezen dat hij ja. dat kan. Hij is ja. wel de trainer van het ontregelen. Uh, daar is hij heel goed in. Die, hij is tactisch heel erg goed. Ik vraag me alleen af, bij Inter vond ik het eigenlijk wel prima. Dat past een beetje bij de ploeg. Inter was heel lang niet succesvol toen hij daar uh, kwam. Uh, dat was wel legitiem dat hij dat toen deed. Hij wint nu wel een prijs met Real. Ik denk toch dat het niet lang houdt. Real Madrid heeft al zoveel gewonnen. Uh, zullen ze dan later nog eens heel trots zijn... ja, het is winst tegen Barcelona... maar zullen ze later heel trots zijn dat ze op zo'n manier die beker winnen? Als trainer van Real moet je ook wel wat meer laten zien dan dat. Moet je er ook gewoon mooi aanvallend voetbal spelen. Hij heeft spelers mogen kopen, volop. Hè. Hij heeft uh, het elftal helemaal in zijn hand kunnen zetten. Hij heeft een aantal spelers weggedaan. Hij heeft goede spelers gehaald... Maar dat je niet speelt met Ade Bajor in de basis. Uh, dat je uh, geweldige spitsen op de bank zet als uh, Higuain. Dat Eusil nu een beetje aan de zijkant staat. Uh, of dat hij hangend in de spits speelt. Of dat hij niet speelt en Pepe wel. Ja, uiteindelijk is dat toch niet verkoopbaar. Dan gaat hij het niet jaren ja, meten in Madrid, goed. denk ik. Weet je, als hij wint, dan kan het al een tijdje goed gaan. Maar zodra hij gaat verliezen met dit spel, ja, dan, dan zijn de messen natuurlijk geslepen. Ja, dan maar dat dan... doet hij zo weinig natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, ja dat klopt. hij verliest heel weinig, en, He, want hij zat al een beetje op de wip... hij heeft het meteen helemaal uh, laten zeggen, in orde gemaakt. Dat ontregelen, dat staat me een beetje tegen. Je moet van je eigen kracht uitgaan, maar dat doet hij heel goed... Tactisch is ze goed recht, maar het fysieke ontregelen... want ik heb wel een paar schoppen gezien... Ja. daar ben ik eens principieel tegenstander van. Schoppen, maar het is ook vaak meteen echt over de rand wat ze doen. Weet je. Het is op een hand gaan staan, het ja. is op een voet gaan ja, staan. Het is zo. Ze heeft, ik zag weer iets nieuws, er lag een speler op de grond... en met twee man werd hij opgepakt. <lacht> wat moet een scheidsrechter daar aan doen? En die vent staat dood gewoon <lacht> natuurlijk. Hè. We komen wel, en dat merkte ik bij Arno... weer in de typisch Nederlandse discussie, mooi voetbal... Of resultaat, omdat, voorop. Nou bij hem is het heel duidelijk resultaat natuurlijk. Maar ik ga er ook naartoe, omdat ik dat het kenmerk van topsport vind. Hoewel ik geen aanhanger van Mourinho, uh, grotere narcist, ken ik niet. He, daarom is hij tactisch ook zo, want dat... Ja, wie wint er dan? De coach. En dat laat hij ook wel duidelijk. Hij heeft ook weer duidelijk gezegd dat hij in vier verschillende landen ja. de beker heeft Tuurlijk. gewonnen. Tuurlijk, ja, ja, ja. hij was trots dus dus op zichzelf, zei hij er ook nog even bij. Maar ja. het ja, gaat ja. in de topsport toch om... Het ja, maar ook resultaat. echt prima bij Inter... Chelsea ja. mag het voor mij ook nog. Ja. Maar Porto is die begonnen. We weten niet beter, weet ja. je wel. Maar Real hey, Madrid, alsjeblieft. Ja. Daar moet toch mooi gevoetbald worden. Maar oh, hij ja. zou toch ook realistisch geweest zijn. En hebben gedacht, ja, wij kunnen nu gaan proberen ze te bestrijden. Met ook een soort van tikkie-takkie ja, ja, voetbal. Ja, dat hebben ze gedaan. Of met... verloren. Ja, precies. Ja. Dat was de 5-0 in de competitie. Ja. Of wat dan ook. Als je de keuze hebt ten ondergaan, maar dan strijdend. Of het resultaat voorop en dan dus blijkbaar maar schoppen en, en dat soort zaken. Wat kies je dan? Nee, maar ik geloof niet dat het uh, om die keuze gaat. Uh, natuurlijk kun je met uh, goed voetbal en wel met Eusiel in de basis en met een uh, goede spits uh, kun je ook van Barcelona winnen. Ze zijn heel erg goed, maar ze zijn niet onklopbaar. En die ene nederlaag uh, in Barcelona moet je dan niet als maatstaf nemen dat Real dat altijd zal overkomen als ze tegen Barcelona spelen. Natuurlijk, hij heeft het bijna gebruikt nu ja. om deze tactiek erin te brengen. Ja. En dat gaat hij zeker weer doen in die twee Champions League. Ja, want wat gaan we daar nu in zien in die volgende twee wedstrijden? Ja, ja, wat heeft... Hij speelt eerst thuis, uh, maar hij zal absoluut weer op deze manier gaan beginnen, natuurlijk. Ja. Hij gaat niets veranderen. Ja. En vanaf de andere kant bekeken, hoe moet Barcelona reageren... op nou, deze twee is, wedstrijden? Dat is heel ja. lastig, want ja. wat doe je als je geschopt wordt... en de scheidsrechter niet fluit? Wat doe je eraan? Ja, ja. Dus, ik heb wel over nagedacht, dat wordt heel lastig... maar we moeten ook niet vergeten dat Barcelona... de tweede helft weer super voetbal speelde... en eigenlijk pech heeft gehad ook de verdiensten van de keeper van Real Madrid... dat ze niet wonnen natuurlijk. Hè. Volgende week. En de week daarop volgens mij... zijn de twee wedstrijden in de halve finale van de Champions League. En laten we hopen dat we dan dat mooie voetbal te zien krijgen. Misschien wel van twee kanten, Arno. Wat we zo graag willen. Over wielrennen dan. Het wielerseizoen, dat is echt goed opstreek. Het was de week van Philippe Gilbert. Afgelopen zondag de Race En woensdag won hij de Waalse Pijl. Eerder schreef hij ook al de Brabantse Pijl op zijn naam. Gio Lippens, die is uh, in uh, de wedstrijd morgen. Luik Bastenaken, Luik. Gio, goedemiddag. Goedemiddag. Dan is Gilbert weer de favoriet. Ja, het is absoluut de allergrootste favoriet. Want ik denk dat de concurrentie op dit moment uh, bij elkaar zit... om te kijken van hoe ze hem gezamenlijk kunnen aanpakken. Want uh, als ze de tactiek handhaven die ze in de Amsterdam Gold Race... en in de Waalse Pijl hebben gehanteerd... Dan worden ze gewoon naar de slagbank geleid. Hij is een beetje dan het Barcelona Philippe Philippe van het wielrennen, hoor ik. Hij is absoluut het Barcelona van het wielrennen. Ja, het, het, is niet, nou, het is niet zo oogstrelend als het spel van Barcelona. Maar het is zo effectief wat Philippe Gilbert doet. Uh, ja, overal waar hij rijdt en waar hij zijn zin op heeft gezet. Op dit moment, dat wint hij. Ja, ik maak er nu een grapje van. Maar zijn er dat soort praktijken ook in het wielrennen? Dat iemand. Ja, eigenlijk weten we nu allemaal. Als hij morgen in goede doen is, dan gaat hij winnen. Dan kan je dan iets tegen doen door. Ik weet niet. Om nou, um, echt in de weg te rijden. Ja. Nee, door Om hem echt letterlijk, uh, nee, dat niet. Dat zullen ze niet echt doen. Maar door hem echt letterlijk kapot te rijden... en uh, ervoor te zorgen dat de koers vanaf het begin af aan hard gemaakt wordt. Uh, Andy Schleck heeft al geroepen... wij gaan gewoon vanaf lachen, doet, gaan we aanvallen. Dat is eigenlijk de klim maar vroeger altijd zo'n beetje. De beslissing viel tegenwoordig, is dat veel later. Maar we gaan ervoor zorgen dat die laatste paar klimmetjes... dat Philippe Gilbert het moeilijk rijdt. Want, zegt Schleck, als wij samen met hem uiteindelijk... die slotklim naar uh, Ans, uh, de finishplaats oprijden... Ja, dan weten we dat we geklopt zijn. Want hij kan sprinten, hij kan klimmen, hij kan eigenlijk alles. Ja, hem uitdagen dus en hem uitputten? is dat het Ja, devis? uitdagen, uitputten, uh, gek maken door voortdurend uh, ombeurten te demareren. Want dat is natuurlijk wel het grote probleem in het wielrennen. Uh, iedereen wil natuurlijk wel graag Philippe Gilbert kloppen. Maar iedereen is ook bang, als ik nou eens een keer ga demareren en ik word teruggepakt... dan is mijn kans op de overwinning eens verkeken. Dus kijken ze allemaal naar elkaar en dat is weer het voordeel van Philippe Gilbert. Maar ja, die kans is toch al, GIO is toch al verkeken. Want hij gaat het uh, zeker winnen als je niks doet. En ik wou een vraag aan je stellen. Dus je had het over schlek. En dat is de leopardploeg die wat moet doen. En die krijgt ja. het ook op zijn schouder. Maar wat is de taak van uh, uh, de Rabo-ploeg eigenlijk? Nou, bij de Rabobank, ik, ik heb afgelopen woensdag... na afloop van de Waalse Pijl... met twee mannen van wie we veel hadden verwacht in die Waalse Pijl... Bouke Mollema en vanuit Geesink gesproken. En Bouke Mollema zegt... ik ga 30 kilometer voor de streep aanvallen. Yo. Ik ga gewoon proberen weg te komen... want dat is de enige kans die ik heb... om een goed resultaat in deze koers neer te zetten. Geesink, die zegt dan weer van... ja, maar ik ben inmiddels toch wel uh, een renner... Uh, naar wie iedereen kijkt. Ik kan eigenlijk wel blijven zitten... en ik kan wel blijven wachten... Totdat uiteindelijk het moment aanbreekt om uh, ja, eventueel voor de overwinning te sprinten of om eventueel op die laatste klim uh, in de richting van Ans uh, gewoon weg uh, te springen. Dus er dus, uh, is een beetje een tactiek op twee fronten. Maar goed, het is alleen maar goed dat je twee van dat soort renners hebt die uh, verschillend die koers kunnen aanpakken. Maar ze zijn er wel weer bezig om uh, Gilbert op die manier uit zijn tent te lokken. Mocht Gilbert morgen zijn dag niet hebben, wie wordt het dan? Um, Slack, uh, Andy Slek dan met name, is toch wel een hele gevaarlijke uh, favoriet. Ik denk Alexander of natuurlijk, de winnaar van vorig jaar, en vergeet dat niet. Dat was eigenlijk zijn eerste grote koers sinds hij weer terugkwam van zijn uh, dopingschorsing. En ja, dat zou zomaar kunnen zijn dat hij natuurlijk uh, weer uh, heel erg sterk is. Het is dus, uh, iemand die uh, Gilbert heel erg uh, goed kent ook. Dus uh, wie weet, misschien heeft hij wel een beetje de sleutel gevonden om uh, Gilbert uiteindelijk aan te pakken. Maar, Gilbert heeft er wel een handje van, en dat is eigenlijk wel heel mooi als je terugkijkt in de geschiedenis, om een aantal wedstrijden na elkaar te winnen. Hij heeft nu natuurlijk die Brabantse Pijl gewonnen, hij heeft de Gold Goldrace gewonnen, de Waalse Pijl. Rebellin, trouwens, de laatste renner die Amsterdamse Gold, Waalse Pijl en luik luik achter elkaar ooit heeft gewonnen. Nou, we weten hoe het met Rebellin is afgelopen. Hm. Slecht, doping. Uh... Verhaal, maar uh, die Gilbert, ja, die heeft uh, in 2009 al eens een keer in oktober, in een week of anderhalf tijd, heeft hij vier belangrijke koersen gewonnen. Waaronder de Ronde van Lombardije en Parijs Tour. Als hij in vorm is, dan wint hij echt alles. En hoe zit het met Rodriguez, uh, Guillaume? Doet hij niet mee? Rodriguez doet mee, alleen Rodriguez is natuurlijk wel een man waarvan je weet dat die aankomst naar ons. Dat is natuurlijk best wel een steilig klim vlak van tevoren, maar daarna vlakt het weer af. En dan zou het eigenlijk toch wel een beetje een, een, een, zou het een sprint kunnen worden. Rodriguez moet het echt hebben van die aankomst zoals de Waalse Pijl, zoals de Amsterdam Goldrace, Race. Twee keer klop gehad van Philippe Gilbert. Dus en die man die moet langzamerhand moedeloos zijn geworden, want dat is echt zijn terrein. Ja. Guillaume, dankjewel. We horen je morgen uitgebreid terug. Heren, het. Is het leuk eigenlijk om te kijken naar een sportwedstrijd waarbij je van tevoren weet wie er gaat winnen? Is dat, is dat nog interessant? Nou ja, met Armstrong had je natuurlijk ook. En in de verre verleden met andere toppers. Uh, ja, het is weer iemand waarop gejaagd wordt. En uh, die de toon zet. En die de norm hoog legt. En uh, dat is, godzijdank, is dat alleen maar goed voor de sport. Waardoor het niveau omhoog gaat. Uh, wat ik behalve wielrenner wil zeggen, en dat vind ik gewoon heel jammer. De laatste jaren heb je zoveel veel dopingzaken in het wielrennen... ja dat ik ben gestopt om, om daarnaar naar te kijken. Ja, dus jij gaat morgen niet kijken? Nee. Ton, jij wel? Ik wel. Het, het vreemde is... de doping weet ik ook wel. Maar ik maak me er niet meer druk om. Ik kijk gewoon naar die wedstrijd en dat bevalt me wel. Dus ik praat nooit meer over doping. En... Nee, maar ja, weet je... Ik, kijk, stel Gilbert wint morgen weer... en dan drie maanden later komt naar buiten... dat hij doping heeft gebruikt, wat dan ook stel... Ja, weet je, ik, ik, ik vind die sport heeft zijn geloofwaardigheid verloren. En uh, hoe triest het ook is, hoor. Uh, wordt er weer een waterpollen nooit open. <lacht> nee, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Een enkele uitzondering, maar dat valt echt wel mee. En zeker niet in de proporties van het wielrennen. Zo tegen het einde van deze uitzending gaan wij weer terugkomen bij het voetbal. Want de divisie is spannend, blijft spannend. En wordt misschien nog wel veel spannender. PSV en Ajax profiteerden afgelopen weekend van een misstap... van de titelverdediger de FC Twente. Tegen de Graafschap werd gelijk gespeeld. Gisteren won Twente voor het eerst sinds, ik geloof, vijf wedstrijden. Twee keer verloren in de Europa League en twee keer gelijk gespeeld in de competitie. Het werd 2-1 tegen Arno Den Haag. Een overwinning was dat die de landskampioen hard nodig had. Theo Jansen daarover. Dit hadden we absoluut nodig. Uh, er stond toch wat druk op uh, op deze wedstrijd. En uh, gelukkig hebben we hem over de streep getrokken. Alleen, uh, ja, we moeten die wedstrijd beter spelen. We, we mogen niet tevreden zijn. en uh, ja, We moeten tegen Willem II in ieder geval weer wat scherper zijn thuis. Dat zei Theo Jansen. Was dit enige vorm van herstel van FC Twente, Arno? Nou, aan het hoofd van Theo Jansen afloop te zien niet. Nee, want die ging weer hoofdschunnend van, van het veld af. Dat doet hij tegenwoordig oh, bijna oh, wekelijks. Is. Ja, dat verbaast hem ook een beetje. Uh, terwijl ze natuurlijk wel, wel wonnen inderdaad, na een serie van vier, uh, vier keer niet. Maar hij vond het niet zo goed gisteren. Nee, ja, ja, het, het, was ook niet, het was helemaal niet zo slecht. Ik bedoel, het was een leuke wedstrijd. Maar hij kijkt natuurlijk naar andere dingen dan wij. Uh, hij wil controle hebben tegen, tegen Den Haag als het al zou kunnen. Nou, dat was ook niet het geval. Want het ging beide kanten met regelmaat uit dat het, het had van alles kunnen gebeuren. Uh, ja, Twente is niet zo onaantastbaar als ze natuurlijk vorig jaar in grote fases wel waren. Dat, dat voelt hij natuurlijk ook wel. En dat blijkt de laatste, de laatste weken. Uh, alleen ja, dan is drie punten uit bij ADO natuurlijk wel een enorme winst... Dat ze nu, uh, wat ze nu meemaken. En we weten hoe Ajax en PSV ook naar die finish gaan. dat strompen. is het aardige inderdaad aan de competitie... dat ze alle drie evenveel uit vorm lijken bijna. Robin, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou ja, weet je, ik, je ziet Twente inderdaad elke keer. De, de angst regeert een beetje bij Twente. En dat is natuurlijk nooit een goede raadgever. En uh, je hoort Theo ook zeggen van. Uh, ja, uh, de scherpte. en, en, uh, en, en Maar wel, tegelijkertijd zei hij wel, en dat was wel goed, van. Uh, ja, het spel moet beter. Want daar is eigenlijk. Dat, dat, Als het spel goed is en je focus je daarop en dat doe je goed, want daar heb je invloed op. Ja, dan ga je zelf beter spelen. En dan is ja, waarschijnlijk maar die inderdaad... tijd is er niet echt meer. Hè? Want ja, je kan nog een paar ja. hele leuke wedstrijden spelen en heel goed spelen. Maar je moet Tuurlijk. ook winnen. Je moet resultaten. Dat hebben we net al gehad met Real ja. Madrid. Weet je, daar moet natuurlijk een gezonde balans in zitten. Maar... Ja, goed, ik denk dat Twente oogt voor mij heel vermoeiend. En PSV en Ajax, nou ja, eigenlijk ook wel een beetje. Maar ik denk dat de laatste wedstrijd Ajax-Twente... en dan kijk ik toch naar het thuisvoordeel... ja, als Rotterdam nogmaals vind ik het lullig om te zeggen... maar ik denk dat Ajax de beste papieren heeft. Ja, en dan hebben we ook Groningen-PSV op die laatste speeldag. Ton, het is inmiddels een wekelijks terugkerend ritueel... in deze uitzending aan het worden. Wie van de drie? Heb jij je mening bijgesteld na vorig weekend? Nou, kijk, aan het begin van het seizoen heb ik Ajax gezegd... dus het is zwak als ik... Anders, maar... Statistisch gezien nu Twente. Maar ik denk eigenlijk dat. Uh, omdat hij nu gewoon drie punten voor staat. Omdat hij voor staat. Ja, ja. ja. Maar uh, ik denk dat PSV nooit kan winnen in Rotterdam. En dan krijgt Ajax plotseling weer een hele grote kans. Hè, met die Ajax zelfs, hoor. Dat lastig voor Ajax. Nee, het wordt 6-0. Ja, dat geloof ik wel. Maar vanuit Amsterdams perspectief wordt dan inderdaad alweer gerekend. Ja, PSV moet nog punten ja. verspelen. Dan kan Ajax het in eigen huis afmaken tegen Twente. Gaan we dan niet voorbij, Arno, aan... Het feit dat Ajax zelf ook gewoon helemaal niet in de doen is... dat ze wedstrijden achter elkaar winnen. Ja, en naar Ereveen uh, moeten. Ja. De ene- laatste wedstrijd, wat natuurlijk ook uh, op dit moment uh, ja. uh, best lastig is. Want die hebben vier aardige aanvallers in het elftal staan. Nee, natuurlijk, maar oké. Okay, uh, je, je hebt hoop en dan, uh, dan, dan ga ik ook kijken naar concurrenten en dan roep je dat. We weten het allemaal niet. Uh, Ton is overtuigd dat PSV niet wint bij Feyenoord, toch? Ja. Ik probeer die mensen steeds een beetje te spelen. En ik heb geen idee. Ik denk, van de ene kant denk ik, ja... Feyenoord, laatste weken aardig gespeeld. Maar staat staan niet voor niks. natuurlijk is gewoon in de middenmoot. En als je daar als PSV speelt... dan heb je aardige papieren om daar, om daar te winnen. Ik heb Feyenoord gezien tegen AZ niet zo lang geleden. Thuis nederlaag. Dat speelde Feyenoord echt niet goed. Daarna hebben ze het wel beter gedaan. Ja, ik, vind het een, ik denk dat dat wel de crux is. Als PSV wint in Rotterdam... Ja. dan denk ik dat ze die laatste twee ook winnen. Ook in Groningen. Want Groningen haalt ja. geen direct Europees voetbal meer... Dus spelen dan waarschijnlijk drie dagen na de wedstrijd tegen PSV... al de eerste in de playoffs. Ja. Daar mag je niet van verwachten dat die volle bak spelen tegen, tegen PSV. Dus als, als PSV overeind blijft in de Kuip... dan is het denk ik gebeurd, dan wordt PSV kampioen. Om een heel lang verhaal, heel kort te maken... is het dan dus eigenlijk zo... dat Feyenoord Ajax kampioen kan maken? En dan kijk ik. <laughs> ja, dat denk ik wel. En, uh, maar goed, zo moet je misschien niet... niet dat me niet uitspreken. Uh, Feyenoord heeft de punten nodig voor die play-offs te halen. En dat is uh, realistisch. Ja, nou, daar zit nog een echt doel voor Feyenoord. Ja, dus om het seizoen ook, nog goed te maken. Ja, ik vind ook dat ze daarvoor moeten gaan. En dat ze, kijk, als, als PSV uh, verliest, dan, uh, ja, dan verliezen ze verdiend waarschijnlijk. En dan uh, ja, wordt de beste kampioen uiteindelijk. Nou ja, goed. Of de meest gelukkige. Ja, het is me net hoe je het noemt. Maar ik vind Feyenoord dat ze, ze moeten bezig zijn met hun eigen resultaten. Niet met Van Ajax van PSV. Nee. Nee. Ja, maar het is ook een praatje van de supporters alleen maar. Ja. Je denkt toch niet dat Been of Tuurlijk de spelers daarmee nee. bezig zijn? Nou, ja, dat ja, dat was vorig jaar wel de kwestie met Twente. Ja, ja, dat, klopt, ja. Ja. dat lag wel iets anders. Toen supporters even kwamen buurten ja. op de training Zeker, bij Feyenoord. Maar dat is nu ook niet gebeurd. En inderdaad, die supporters willen ook graag Europees voetbal spelen met Feyenoord ja. volgend jaar. Ja, en wat dus, denk je uh, van die 10-0? Uh, en Die, die, die 10 willen ze natuurlijk ook uh, goed maken. Maar kunnen ze het? Dat is natuurlijk wel wat anders. Ja, ja. Nou, dat is ook zo. En Feyenoord is ook niet indrukwekkend. Maar wat wou je van PSV zelf zeggen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind ze heel wisselend spelen. Want ik vond ze vooral tegen Benfica, die eerste helft uh, in de Europa League... ...vond ik ze ja. echt uh, goed spelen. En Toyvone komt terug. Ja, Toyvone, Lens... Ja, er zitten goede wedstrijden tussen. Maar ook niet constant. De slotvraag is dezelfde als die van vorige week. Aan jullie ja. alle drie. Ik denk dat we een volgende week weer stellen. Wie wordt de kampioen, Rowan. Ja, ik moet denk toch zeggen Ajax. Don? Ik zeg ook Ajax. Arno? Nou, voor het verhaal, ik ben journalist. Van dit seizoen hoop ik eigenlijk wel Ajax. Dan hebben wij drie keer Ajax, waar het vorige week nog van alle drie één was. We gaan kijken of dat iets betekent in de komende week. Dank u voor het Sportforum. We gaan naar het buitenlands voetbal van deze middag. Beginnen we in Engeland. Manchester United tegen Everton werd 1-0. Liverpool, Birmingham City 5-0 met één doelpunt van Dirk Hout... en drie van Maxi Rodriguez. Tottenham Hotspur tegen West Bromwich Albion 2-2. Aston Villa, Stoke City 1-1. Wolverhampton tegen Fulham ook 1-1. Sunderland, Wigan eindigde in 4-2. En Blackpool tegen Newcastle United werd 1-1. Manchester United is en blijft koploper. 73 punten. staat 9 punten voor op Chelsea en Arsenal... Die allebei dit weekend nog in actie komen. Chelsea vanavond en Arsenal morgen. In Duitsland Bayern Leverkusen tegen Hoffenheim 2-1. Frankfurt Bayern München 1 -2. 1, Schalke 04, Keizerslauteren 01. Stoetkart HSV eindigde in 3-0. En St. Pauli tegen Werder Bremen eindigde in 1-3. Dortmund is hier de koploper met 69 punten. Leverkusen staat nog maar 5 punten achter. heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Hannover is nu weer de nummer 3. En Bayern München staat op de vierde plaats. Het verspeelde dus vandaag plaats nummer 3. Dan Italië nog tot besluit. Inter tegen Lazio 2-1 met een doelpunt van Wesley Sneijder. Palermo-Napoli 2-1. Roma tegen Chievo-Verona 1-0. Genoa-Lecce 4-2. Udinese tegen Parma met 0-2. Cagliari-Fiorentina 1-2. en Bologna tegen Cesena 0-2. En Bari-Sandoria 0-1, waardoor Bari degradeert. AC Milan is hier de koploper met 71 punten. Inter staat er 5 achter, wel met een wedstrijd meer gespeeld. Dit was het. We zijn terug om 7 uur met veel Eredivisievoetbal. Fijne avond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur. De Eredivisie. Willem V aanzet. Ja, nummer 3 hoor. Roda Oh, mooie goal zeg. Hier Ackles, de Graafschap. Met een schot uit de tweede lijn. Een VVV, de Moet nu gaan schieten of de geven. Hij probeert hem te plaatsen in de verenhoek. En ook volleybal.